Sneeuw in het oosten, sneeuw. Het wordt vanmiddag 0 graden in het noordoosten en 4 graden in het zuidwesten. Dit was het NOS Journaal. BeachNet, het computer en internetcentrum van BeachNet in de Haltestraat bestaat nu al meer dan 5 jaar. En heeft haar diensten flink uitgebreid. BeachNet. Daar kun je terecht voor al je computerproblemen, alle hardware en accessoires.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 Vrijheid zelf in handen, ik blijf de baas over mijn genen, al staat het vuur mij. Laat me door geen mens zo oh, chippen wil ik mezelf weer gaan bezielen? Uitgeput van als maar rennen. Gelukkig kon ik hem nooit aan wennen. Ik kijk rechtstreeks in de ogen en voel voorzichtig mee.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 Het is wat het is, en wat nou het mooiste daarvan is, dat het is, wat het is. Het is wat het is, en wat nou het mooiste daarvan is, dat het is, wat het is.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 De jongen van 16 wachtte tot zijn moeder weg was en belaagde daarna samen met een vriend de schoonmaakster. Die herkende de jongen. De groep jongeren wordt verdacht van misdrijven als inbraken, straatroof en geweld in de Haagse wijk Wateringse Veld. In de Indiaanse hoofdstad Nieuw Delhi protesteren tienduizenden mensen tegen de hoge voedselprijzen. Die zijn net als in de rest van de wereld snel gestegen. In het land met meer dan een miljard inwoners leven honderden miljoenen mensen onder de armoedegrens. De vakbonden verwachten dat zo'n 100.000 mensen naar New Delhi zullen gaan om tegen de Indiaanse regering te protesteren. PVV-leider Wilders vindt dat de VVD en het CDA zich meer moeten inzetten voor de Provinciale Statenverkiezingen. De VVD en het CDA moeten zich laten zien, zoals ik ook doe, zei Wilders. Hij benadrukt dat het belangrijke verkiezingen zijn en dat VVD, CDA en PVV een meerderheid moeten halen in de Eerste Kamer. De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn volgende week woensdag. Er zijn vorig jaar minder asielzoekers naar Nederland gekomen. In 2010 vroegen ruim 13.000 mensen asiel aan. En dat is 11% minder dan in 2009. Bijna de helft van de asielzoekers kwam uit Somalië, Irak en Afghanistan... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal asielzoekers schommelt al jaren tussen de 10.000 en 15.000. Toen besluit het weer. Vanuit het westen valt een mix van regen en natte sneeuw. Verder landinwaarts wordt dit sneeuw. Het is ongeveer 2 graden. Morgenochtend blijft het regenachtig, maar smiddags wordt het droog en het is iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.